6 uur. Christian met het NOS Journaal. De antiracisme-demonstratie in Eindhoven heeft meer mensen getrokken dan verwacht. Al snel zei de gemeente dat het stadhuisplein vol was. Met daarbij een oproep om niet meer te komen. Er mochten 700 mensen meedoen, zodat iedereen anderhalve meter afstand zou kunnen houden. Eerder vanmiddag was er een protest in Tilburg. Daar waren bijna duizend mensen, twee keer zoveel als toegestaan... maar er deden zich geen problemen voor. Ook in andere landen wordt geprotesteerd, onder meer in Londen en enkele Duitse steden. Met name in Londen staan veel mensen dicht op elkaar tot ergernis van de autoriteiten. De RIVM heeft vanochtend de website infectieradar offline gehaald vanwege een datalek. Op de site hebben zo'n 60.000 Nederlanders gemeld of ze coronaklachten hebben gehad.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 Denk-partijvoorzitter legt zijn functie neer. Dat maakt hij bekend op een ledenvergadering. Hij blijft wel kamerlid tot aan de verkiezingen van volgend jaar. Dan stopt hij daar ook mee. Denk kwam in een crisis terecht door een vertrouwensbreuk in de fractie. Öztürk heeft zijn excuses aangeboden voor de gang van zaken.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu entertainment for you. Let als jij hebt het kan. muziek. Wij glijden muziek voor jou. Ja. En geluid kan je speakers uit. Je speakers uit. Please. van je radio maar dan heb je ook wat Er is een En uh, als u zit te eten, eet smakelijk. Hier is hij dan weer tegen de Heij. Hier bij CFM Entertainment for you. Dat de van 8 uur. En dat allemaal vanaf de tolweg 10A. En dat dan, uh, ja, op die 106.9, 104.5 op de kabel. En uh, natuurlijk TV-tekst, kanaal 40, digitaal. En uh, ja, DAB Plus 6A. We gaan lekker verder met een uh, nummer van uh, Stefan Mondio. En is het echt te laat. Ja.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 ...van Mondial. En is het echt te laat? Nou, nog lang niet hoor. Tot acht uur ben ik bij u... ...en uh, dit is een verzoekje. Willem, jij wilde een plaatje horen van Jacques Herup... ...en al jouw liefde, laat me zweven. Nou, hier is hij dan weer. Jouw liefde is groot als een schip en je laat mij aan boord. Jouw zachte stem als de wind die je fluisterend hoort. Jij breekt de muur die ik om mijn hart heen heb gebouwd. Jij bent die rots in de branding waar ik op vertrouw. Jouw liefde, laat me zweven, nu begin ik vast te leven. Voel je warmte, voel je hartstocht, nu dat jij bij me bent, is geluk ongekend. Ik heb jou verzocht in al mijn dromen, maar die tijd is nu voorgoed voorbij. Zijn zo mooi, ik geniet als je lacht. Ja. Nachten met jou zijn vol heel teder en zacht. Jij geeft me alles waar ik als man naar heb verlangd. Laat me degene zijn waar ook jouw hart naar verlangt. Jou liefde laat me zweven. Nu begin ik pas te leven. Voel je warmte, voel je hartstocht. Nu dat jij bij me bent, is geluk ik onbekend. Ik heb jou gezocht in al mijn droomen, maar die tijd is nu voorgoed voorbij. Ik heb jou Jij brengt mij naar het paradijs. Jij bij me bent is geluk van gekend. Ik heb jou gezocht in al mijn dromen, maar die tijd is nu voorgoed voorbij. Ik heb jou gevonden, jij brengt mij naar het paradijs. Al jouw liefde, laat me zweven. Nou, niet te ver zwijven, Willem, want uh, ja, uh, nou, ja, voor je het weet. We gaan lekker verder met uh, Ja-man en hij het over niemand is zo mooi als jij. Dan blijf je lekker bij, 106.9, 104.5 op de kabel. Mijn naam is Frit Heij, goedenavond. En tot 8 uur ben ik bij u met Entertainment for You. Ik was lang op zoek naar iemand als jij.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 Dromen kon De kracht van de liefde Die jij me gaf Bracht ons naar de hoogte.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 te seguiré que voy detrás de ti es que cualquier cosa yo puedo hacer menos perdérte si hay algo trofenía nunca fue mi intención lastimarte sí entiendo que esta noche tenerte aquí se me urgete si tú no estás conmigo el universo se equivoca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 als ik je niet conmigo, el universo ben ik Todo me sale mal, niet no me sigue ni mi sombra Als ik je niet meer zie, dan ben ik el Als ik je niet meer que dan ben ik dood. Als ik je niet no zie, dan ben ik dood. Als ik niet meer zie, dan Als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 Ja, dat was hij dan. Rolf Sanchez en, uh, en Universo. En we gaan lekker verder met uh, ja, Dennis Alberti. En hij hebben het over Alleen voor alleen jou. Voor jou ik Zoals ik al zei. Alleen voor jou. Blijf er lekker bij, mijn naam is Smitrij. Goedenavond. <coughs> En een verzoekje aanvragen, dat gaat ook. Daarvoor hoef je alleen maar even niet... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. www.zfmartiesten.nl Je moet niet zo zeuren. Doe niet zo raar. Ik zou echt niet te flirten. Ik keek alleen nog maar. Je weet, je kan me vertrouwen. Voor meer dan 100 procent.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 Jij bent mijn maatje en ik jouw vriend Dat zal altijd zo zijn Alleen voor jou Ga ik door Alleen voor jou Wil ik alles geven Wat je ook zegt of denkt of vind Ik ga Don't fool. Bijzonder. Zo kwam ik niemand tegen. Wil jij wat drinken? Of slaap we dat maar over? Het lijkt me beter dat ik je nu.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 Eén zomeravond met jou. Nou ja, weer laat het een beetje te. te, ja, te, te, te ja, hoe zeg je dat? Nou ja, laat het over aan de, de weergoden. Ja, het is uh, een beetje koud, het is een beetje. Ja, nat, ook nat. Maar we gaan in ieder geval lekker met, verder met een lekkere muziek. Zo moet ik het zeggen. Nick Lowe en Halver Boy en Halver Man. Het weer laat een beetje te wensen over, zo was het ongeveer. Blijf erbij tot 8 uur entertainers. Wil, mijn naam is Vet Heij, goedavond. You. Meer dan radio. Wat ik moet doen. Lalei, lalei, lalei, lalei, lale. Het wordt nooit meer zo afzoen. La la la la la la la la. La la la la la la la la. La la la la la la la la. Dus geloof me als ik zeg. La la la la lale. la la la la. Ik ga. Lekker Een andere tijd, zeker. Maar Loes Oosting was dit en uh, ja, er komt een andere tijd. We gaan lekker verder met uh, Johan Kettenberg en wacht nog een heel even. Heel eventjes dan. Tot acht uur. Doen we. Je koffer in de gang zegt me dat je weggaat. Ik heb er steeds niet willen weten.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 Domino en Blueberry Hill. Het is Otto Lagerfett, en du kannst niet immer nur einfach stevendig zijn. Ja. Yeah. Kom, setz dich zu mir. Ik wil dir was erzählen. Zo so van Gott en der Welt dem leven an. Schon was für dein ganz eigenes Leben, einen Job, eigenes Geld, Familie für dich. Ich werde immer für dich da sein, hab nur keine Angst, schenk dir nun. I niet immer 17 I'm zijn. Ofwel, ja, je kan niet altijd 17 zijn, zo is dat. Maar ja, misschien wel 18. We gaan verder met de uh, Los Sanchez en Emma Heesters en Paol Vidarte.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 Ik weet dat ik ben zo niet meer bent zo maar ik ben zo ik ben zo goed, ik ben zo goed, ik ben zo goed, ik ben zo goed, ik ben zo goed, ik zo ik ben ik ben zo goed, ik ben zo ik ben Maar ik ik ben van goed, ik ik zo ik Tra la soledad gana combate La luna no sale si no te vuelva a ver Ik heb van dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al wonder en eens aan mij bezweken Te maken niet op als jij er niet meer bent Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Verkloot. Ik zocht te was zo idioot, te fuiste sin necesidad. Tú volviste sin necesidad. But you left me with your absence and your solitude I knew that I could for you Because without you, I'm die from the pain Because when I you on was ik zo ik viel je in mijn armen, maar I weet niet what ik going Alles en te ik, ik kom jou te vergeten. ik heb een dagen niet geslapen, of vergeten. Ik ben al onder de eest aan mij bezeken. Maar waar kom niet op als jij er niet meer bent, eh, dat was hij dan en mijn heesters dus, en er uh, samen met Rosandjes en Paolverdapen. En ja, we gaan lekker uh, naar uh, Stef Horn, en uh, ja, de bom is geborst. <middels> Blijf er lekker bij, want ik ben er ook bij. Tot 8 uur, met 2 miljoen. op die 16.9, 104.5 op de kabel. En op de tv-krant, en DAB Plus 6A. Ik heb van niemand zo gehouden, alles draaide echt om jou. De liefde van mijn leven, mijn ideale vrouw. Je dromen en je praten in je slaap.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 Een man voor de deur, die komt er halen met bloemen. Dus dat was hij dan, Henkpoort. En wees zuinig op mijn meisje. Ja, heerlijk nummer. We gaan langzaam naar de, de klokjes van uh, 7 uur alweer. En uh, ja, we gaan dat doen met uh, Bertha van Beek. En jij was de liefde van mijn leven. Blijf erbij. Ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur natuurlijk. Van Entertainment Review. En uh, ja, verzoekje kunt u altijd nog aanvragen. Zfmartisten.nl. Dat allemaal uh, ja, komt altijd bij mij terecht.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 Maar jij jij komt jezelf echt nog tegen Want je hebt me zo bedrogen Al je woorden zijn gelogen over ben jij Alles is te laat Ik ben ontzettend kracht Ik moet alleen zijn 6.9 FM.